Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. hoor je iemand iets zeggen waar je het roeren mee eens bent. En woorden kiezen die je zelf ook zou kiezen. Dat overkwam mij. De woorden kwamen van iemand die uh, nou niet bepaald uh, ik zie als de gever van de leidraad van mijn leven. Maar ze had een punt, vind ik. En niet zo'n klein beetje ook luistert u naar Yvonne Jaspers, de gast bij Rick Nieman. Ik, ik, ik snap daar niks van. Ik was echt heel lang heel trots dat ik Nederlander was, maar dat wordt heel snel minder. Het zijn de regels, het is het beleid. Tot ja, 18 mag hij blijven, daarna, als zijn thuisland veilig is, moet hij weg, punt. Ja, ik vind het schandalig. Daar hebben we met z'n allen voor gestemd. Ja, dat, daar schaam ik mij voor. Het gaat vandaag, morgen... Overmorgen, Vorige week, de week daarvoor, het gaat over Mauro. Um, de jongen die terug moet, uh, of een beetje terug moet... of misschien wel helemaal niet, maar dan straks dan toch wel weer terug moet. Mijn gast is uh, je Gaeminia. Ik heb er zo op geoefend. Gaeminia. Zeg ik heel het nu goed? goed heel goed, ja. ja. Nou, een beetje goed. Je jij, uh, jij hebt je eigen vluchtverhaal. Je bent zelf als AMA in Nederland gekomen. Uh, je hebt nu Nederlands paspoort, dus je kunt nu ook gewoon al jaren trouwens, als, als Nederlander praten. Ja. Um, schaam jij je ervoor dat je Nederlander bent? Als je dit soort dingen meemaakt, beleeft, hoort? Ja, een beetje wel. Een beetje wel. Waarom? Terwijl ik vooral heel trots ben. Maar um, ik, ik begin me wel een beetje te schamen. Ja. Ik weet niet zo goed hoe ik dit namelijk moet uitleggen... aan mensen die um, dit niet zo meemaken van dichtbij. Uh, ik heb twee nichtjes wonen in Zweden... En ergens, denk ik, ik, ik wil het met ze delen. Um, maar ik dacht, ja, hoe moet ik dit nou uitleggen? Ik heb het nog steeds niet gedaan. Ja. ja ze hebben het ook niet gevraagd. Of, of nee, nee. Het zo, zo, zo, zo groot zal de aandacht niet zijn, internationaal bedoel ik, dat, dat zij erover nee, beginnen. Nee, ik denk wel? het niet. Nee, nee. nee, Maar het is wel het soort verhaal wat je niet graag uitlegt? Nee, absoluut niet. Nee. Want het uh, zit vol met tegenstrijdigheden. We gaan het zo meteen uitgebreid over hebben. Ja. over Waar jij de tegenstrijdigheden ziet en ook over jouw eigen verhaal. Uh, laten we even beginnen met uh, de voicemail van afgelopen vrijdag. Uh, Nathan Vecht was de gastheer van Kazerlouna... en hij liet de volgende boodschap voor jou achter. Er is één nieuw bericht. Dag Frank, dit is Nathan. Als jouw gast afgelopen zaterdag het CDA-congres had mogen toespreken... een seconde of dertig, want zo gaan die dingen... wat zou ze hebben gezegd? Ik ben heel benieuwd... en ik wens je een mooi gesprek. Nou, wat zou je gezegd hebben? Hey Frank. Wat zou je gezegd hebben? Wat zou ik gezegd hebben? Ja. Ik zou heel gezegd hebben, beste mensen, um, we hebben hier een prachtkans, een, een um, kans om te laten zien dat wij uh, um, liefde en warmhartigheid heel belangrijk vinden, maar vooral ook. Um, kunnen laten zien dat we een echte gezinspartij zijn. Ja. En dat wij oplossingen kunnen vinden. Dus laten we, laten we die oplossingen die uh, niet eens zo ingewikkeld zijn, laten we die uh, ook aanpakken. Liefde, barmhartigheid, gezinspartij. Ja. Um, partijpolitiek is ingewikkeld. We gaan het ook niet heel erg over het CDA hebben wat mij mm -hmm. betreft. Maar dat zijn wel de ken, de, de trefwoorden, zeg maar. De, dat zijn de woorden die jij zou gebruiken in ieder geval. Ja, als ik dat nu zo snel <laughs> bedenk, ja, want het, volgens mij zit de kern uh, uh, waar het hier misgaat, is, is uh, het gebrek aan liefde en barmhartigheid. Maar die woorden worden ontzettend veel uh, gebruikt in en de, misbruikt. En misbruikt dus ook. Ja, ja. het zijn hele grote woorden. Um... Maar als je nou even, even de parallel trekt naar of even de lijn trekt naar Yvonne Jaspers. Yvonne ja. zegt. Um, ik, ik schaam me voor Nederland zijn. Dat, dat zijn niet helemaal mijn woorden. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. Ik vind het echt heel moeilijk. Ik, mm -hmm. ik vind het zo onbarmhartig dat zo'n jongen... waarvan je ziet dat hij helemaal geïntegreerd is... en, en eigenlijk op zijn huidskleur na volledig Hollands is. Ja. Yeah. Trouwens, wat doet, wat doet huidskleur er eigenlijk toe? Mm. Het is gewoon een Hollandse jongen. Ja. Yeah. En dan zeggen we, ja, er is een regel, dus hij moet weg. Hij moet maar om die, om die regel moet hij weg. Ja. Yeah. Ja, en, en, en, maar het gekke is ook... Uh, die regel, daar zijn we het nu allemaal niet mee eens. Dat, der, de, meneer Steleers zegt ook dat dat anders moet. Dat jonge asielzoekers in de toekomst... Uh, veel eerder duidelijkheid moeten krijgen. Het congres heeft zich heel duidelijk uitgesproken... dat ze humaner uh, behandeld moeten worden. Hè, dus dat, daar, daar is iedereen het over eens. Zoals het nu is gegaan met iemand als Mauro, zo mag het niet... Uh, niet weer. Maar daarmee helpen we Mauro niet. Nee. Um, maar en... het, het, het, het systeem heeft een gezicht gekregen. Het systeem ja. van het uitzetten van uh, uh, een, een, een niet meer minderjarige AMA's. Hè? Dus mm -hmm. degene die als ze 18 zijn, moeten ze weg. Want dat, dat is de regel nu. Ja. Ten, tenzij bijzondere omstandigheden, studie, dat soort dingen, dan zijn er weer uitzonderingen. Maar in principe is het zo, ze worden opgevangen met hangen en wurgen, de denk ik dan. En dan hupsi. Ja. Nou ja, het liefste eigenlijk willen ze al eerder. Alles is al vanaf begin uh, gericht op terugkeer, ook bij jonge asielzoekers. Tegenwoordig was toen ik in Nederland kwam anders. Um, maar ja, dat is natuurlijk iets. Dat, dat, dat, dat klopt van geen kant. Dat als iemand volwassen is, dan maar terug moet. Jij was donderdag bij het debat van, uh, over ja. Mauro. Ja. Uh, hoe heb je dat ervaren? Ja, ik vond het vreselijk uh, pijnlijk. En, en die tegenstrijdigheden waar ik het net over had... Uh, uh, waren, waren ook zo zichtbaar. Want politici zaten daar, gebruikten hele grote woorden... en zeiden dingen zonder blik of blozen... Uh, de minister die bijvoorbeeld zegt... Uh, wij hebben alles gedaan wat een fatsoenlijk land zou uh, moeten doen voor Mauro... Uh, uh, de Tweede Kamerlid uh, lid, uh, uh, van CDA, meneer Knops, die zei... Uh, Mauro, die, dit is een voorbeeld voor alle medelanders. We willen heel veel, van, heel veel ja. Mauro's in dit land. Dan, maar Hij moet wel weg. Hij moet weg. En dat is een dubbel, dubbel, dubbelheid, die trek je niet? Nee, en, ik, en ik heb ook, ze hebben ook geen idee. Die, die jongen zit daar tegenover ze. Ik ja. besef je wel wat je zegt. Dat... En, en goed, dan, dan even de situatie van vandaag. Uh, vanavond werd, werd bekend dat er waarschijnlijk een compromis in de maak is. Uh, Ron Freese legt dat in het nos zo uit. Het is in ieder geval de oplossing dat Mauro, Mauro in Nederland kan blijven... om hier een visumaanvraag voor studeren in te dienen... en dan ook hier te blijven om de uitkomst daarvan af te wachten... Volgens de regels moet hij eigenlijk het land uit en mag hij dan pas zo'n aanvraag doen. Maar ze willen nu een uitzondering voor hem maken. Uh, vorige week ging het hier dus op mis. Want toen dachten de oppositie en de twee dissidenten in de CDA-fractie dat hij eerst het land uit moest. Dat was voor hun onaanvaardbaar. En door nu dus die uitzondering voor Mauro te maken sla je een paar vliegen in één klap. Ja, Waarschijnlijk dus, dus een, uh, uh, uh, een compromis. Uh, Mauro krijgt dan toch een studievisum. Uh, uh, en dan mag hij blijven. Eigenlijk is het bedoeld voor mensen die minimaal hbo doen. Uh, maar hij zou dan, voor hem zou een uitzondering ja. gemaakt worden. Ja. ja. Nou, dat vind ik echt geen... Uh, dit is echt een politieke oplossing. Het is geen oplossing voor Mauro. Maar ook niet voor uh, kinderen in dezelfde situatie. Want er zijn meer Mauro's. Er zijn er niet veel. Maar er zijn er meer. En um, uh, ik... Ik geloof nog ineens twintig. Maar ja, wie zegt, uh, wat gebeurt er als Mauro afgestudeerd is? Mag hij dan wel blijven? Nee, dat weet je niet. Uh, die jongen voelt continu een druk om die studie te halen. Want wat gebeurt er als hij het niet zou halen? Ja. ja, ik vind het echt een... Uh... Als je nou, nou luistert naar die verhalen en als je, als je het nieuws volgt over Mauro... als je in de kamer zit en het gaat over Mauro... Ja. Denk je, dan trek je dan steeds de parallel met je eigen situatie? Um, ja, af en toe wel. Ja, tuurlijk. Ja. Toen ik erheen ging, heb ik mijn pleegouders ook een sms gestuurd. Van, ik ga, ik ga naar het de debat over Mauro om hem uh, een hart onder riem te steken. Maar stel je toch eens voor dat, wij, uh, dat het ons was overkomen. Waarop ze een smsje terugstuurden, nou dan zaten wij daar ook. Dat vond ik wel ja. heel mooi. Maar, uh, ja, maar ik vind het gewoon ook bijna niet te bevatten. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe dat zou zijn geweest. Laten we eens even jouw situatie erbij halen. Je bent in 1991 uh, gevlucht. Ja. Uh, met zusje en broertje. Ja. Met z'n drieën. Um, uit Irak. Je bent Iraans. Mm -hmm. um, hoe, laten we beginnen met je onthaal in Nederland. Hoe, hoe werd je onthaald? Nou, wij kwamen hier via allerlei omwegen. Um, en uh, wij werden opgevangen in een, um, ja, een soort, soort huis... van um, uh, de organisatie waar mijn ouders zich hadden bij uh, hebben aangesloten. Maar dat is wel een lang dan verhaal. Dan moet je ja, dat is. Weet uh, je wat? We beginnen gewoon met Laat daar beginnen. Dat is dat makkelijker. Is makkelijker vertellen, denk ja. ik. Ja. Zo is dat. Ja. Je, je woonde in Iran, daar ben je geboren. Ja. Um, waarom besloot... Besloten jouw ouders om te vluchten uit Iran? Nou, mijn ouders uh, zijn beide hoogopgeleid. Uh, we hadden een prima leven in Iran. Uh, maar zij uh, hebben zich uh, na, de revolutie, na de islamitische revolutie in 1979 aangesloten bij een, uh, een verzetsgroep. En uh, dat heette Mujahideen Kalk, uh, die dus uh, tegen dat islamitische regime uh, was. En maar ja, dat werd natuurlijk niet getolereerd. Dus dat was allemaal ondergronds. En uh, die organisatie was, uh, werd alsmaar groter en groter. En uh, op een gegeven moment uh, zijn de leden in grote getalen naar Irak gegaan. Waar ze een soort van basiskamp kregen. Van Saddam Hussein destijds, die ze steunde. Want de Mujahedin ook besloten op een gegeven om gewapensverzet te ja. gaan ja. voeren. Ja, maar allemaal uit... Pure idealisme. Tenminste, dat is wat mijn ouders uh, bewoog. En uh, ja, dus we zijn van de een op de andere dag... zijn we daar naartoe vertrokken. Ja. En, uh, naar Irak. Zou dat moe zijn, was daar de baas. En die dacht, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dat was ja. een beetje de redenatie dus, Ja, Ja, ja. En uh, nou ja, als je je dus aansloot bij die organisatie... betekent dat dat je uh, ja, je hele leven daarvoor uh, op uh, gaf. Dus je baan... Je familie, je bezittingen, je huwelijk. Um, dus mijn ouders leefden ook niet meer als man en vrouw. Um, en oh, de kinderen... Wat betekende dat? Ik bedoel, wat, wat, het was een, uh, een linkse verzetgroep. Ja. Met marxistische idealen. Echt zo ver doorgevoerd dat elke vorm van bezit, inclusief een partner... Ja? Ja. Dat mocht niet. Dat mocht niet, nee. En... Nou ja, aan het begin hebben wij daar niet zo heel veel van gemerkt. Want uh, we hadden een soort van woningje daar in dat kamp. En uh, uh, door de week uh, zaten we dan wel in een soort van internaat. Dus dan dus sliepen we daar ook met uh, allemaal andere kinderen. En dan gingen we naar school. Uh, en mijn ouders die uh, waren dus bezig met hun uh, strijd. <laughs> um, en dat heeft, nou ik denk dat we zo twee jaar zo hebben geleefd. En uh, op een gegeven moment brak de golfoorlog uit... Uh, en toen um, was weer van de een op de andere dag dat het besloten werd om de kinderen elders onder te brengen. En die kinderen gingen dus uh, naar het buitenland. Um, je ouders waren bezig met de strijd. Ja. Leefden gedwongen door de organisatie gescheiden van elkaar, maar ze kon, mochten elkaar dan wel spreken af en toe? Jawel, ja. Want jij was heel jong, hè? Toen, dus, ja. Ja, is ja, ja. je echt al ook, de jongste herinneringen in dit? Nou, nee, niet de jongste hoor. Maar nee? ik, was, ik was toen, uh, ik denk, een jaar of zeven. Um, ja, we, we hadden, en, en in de weekenden zagen we elkaar, waren we ook wel als gezin, zeg maar, bij elkaar. Um, maar, nou ja. Ik ben je vragen even kwijt. Nou ja, dat, dat, dat, dat gescheiden leven van je ouders. Ja. Um, uh, maar goed, dat, dat heb je nu beantwoord. Dus, ja. dus in het weekend waren ze met elkaar. Golfoorlog brak uit. Waarom was de golfoorlog voor hun een belangrijk moment? Want die, die golfoorlog was gericht tegen uh, ja, het was wel onveilig. Irak. Dat was, en met name natuurlijk tegen de inval in, in ja. de Kuwait. Ja. Maar niet tegen jullie groepering. Nee, maar goed, wij, ik bedoel, we zaten wel echt in een oorlogssituatie. Het was niet dat wij uh, veilig zaten daar. Of, uh, nee. En... De organisatie heeft dat aangegrepen om uh, um, nou ja, de kinderen uh, elders onder te, te brengen. Zo van, nou, dan zijn ze in ieder geval veilig. Kunnen wij ons op onze zaak richten? En uh, in de hoop dat als ze volwassen zijn, ons komen steunen. Hoe ging dat? Kan je dat nog herinneren als tienjarige? Wat, wat, wat, ja. wat Weet, weet je bij je ouders groepen? Wat gebeurde er? Ja, ik herinner me een uh, kelder... Ik een zekere spanning al wel, een paar dagen, dat, dat voelde ik wel. En toen eh, waren we op een avond of een nacht, het was in ieder geval donker... ...zaten we in een kelder met allemaal kinderen en uh, met koffers. en uh, Ja, toen, dat was echt heel plotseling allemaal, van nou, je gaat uh, een paar weken weg. Jullie gaan een paar weken weg, want het is uh, oorlog, het is niet veilig. En uh, over een uh, tijdje, als het weer allemaal rustig is, dan komen jullie weer terug... Zorg goed voor je broertje, zusje. En jij, Soma, jij hebt het als oudste vooral aangesproken ja. van zorg voor die ja. andere twee? Ja. Ja. Mijn ja. god, tien en, was je? Uh, ja. Nou, ik was negen, volgens mij werd ik net tien toen ik in Nederland uh, kwam. Ja. En toen vertrokken we en het was heel plotseling. Ik heb ook niet eens gehuild. Ik uh, had er alle vertrouwen in. <laughs> maar ja. zonder ouders? Zonder ouders. In een bus? Of in een busje, van? ja. Vol met andere kinderen? Vol met andere kinderen en uh, nou, ik denk een man of twee, uh, drie, begeleiding. Ook van de Mujedin. Maar geen idee, er werd ons niet verteld waar we naartoe gingen. Um, dus ja, we gingen. Dus... Rijen, rijen, rijen. Kwamen in, ja. in Jordanië terecht. Ja. Uh, toen, toen via een omweg Jordanië in Duitsland terechtgekomen. Ja. Hoe lang zijn u daar gebleven? In Duitsland? Volgens mij een week of twee... Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik, mijn tijdsgevoel, uh, tijdsbesef... Ik kan het ook niet checken hoe lang dat precies was. Wat maar, vond je broertje ja, en je zusje ervan, van deze tocht? Ja, die waren vreselijk angstig. En uh, ik kan me vooral herinneren, ja, ze waren heel... Uh, ik, ik was echt de ouder en uh, ze waren echt uh, aan het huilen. En, uh, ja, en in Jordanië werden we gescheiden, dat... Uh, dat ik weet niet precies waarom, maar... mijn zusje en ik bleven bij elkaar met mijn broertje. Zat, uh, we zaten in een heel groot hotel, maar hij zat dan aan de andere kant. En we je broertje één... was vijf? Nee, die was een jaar jonger als ik ben. Dus uh, die was een jaar of uh, acht. En, uh, dus we zagen elkaar één keer in de week. En dan uh, konden we even samen spelen. Ja. En dat heeft een paar maanden zo geduurd. En toen was de volgende stap naar Europa... En toen gingen mijn broertje en ik samen in een vliegtuig... en mijn zusje bleef achter. En die was zo gruwelijk verdrietig. Uh, dat weet ik nog heel goed. En gelukkig is zij na ons ook naar Duitsland gekomen. Maar voor hetzelfde geld was ze heel erg anders terechtgekomen. Want die verhalen zijn er ook. Of dat, nou ja, het klopt, verhalen. Dus ze kloppen ook. Er zijn ook kinderen die dus, waarvan de een in Zweden is terechtgekomen... en de ander in Canada, ik noem maar wat. ja. Yeah. Dus dat in was dat niet opzicht zo. hebben wij geluk gehad. Ja. Ja. In Duitsland bleven jullie ook niet? Nee. Werd er überhaupt met jullie over nee. gepraat, wat nee. er gebeurde? Nee. Diezelfde twee begeleiders die waren er steeds bij? En nee, die... er waren ook steeds anderen. Ja. Ook dat nog? Ja. Ja, dus je, je, ja. ik weet ook niet hoe ik dat heb uh, gedaan. Ik denk op, op, alsmaar op dat vertrouwen op, op, de, op de woorden van mijn ouders. En... Um... Maar die had je dus inmiddels al, al maanden niet gezien ja, of gesproken. Nee. Van Duitsland uit ging het weer naar Nederland. Ook weer met een busje? Uh, ja, met de, met de auto geloof ik, ja. ja. En, en waar kwamen jullie toen terecht? Toen kwamen we in Amsterdam. In, dus, in zo'n woning, want daar begonnen we. Van de Mujedin. Je moet je voorstellen, die organisatie was toen echt heel populair. Ook in het Westen. Um, en ze hadden... Ja, in verschillende landen hadden ze zeg maar een soort kantoor. En uh, een grote woning, waar die leden dus ook uh, woonden en werkten. En in Amsterdam zat er ook één. En um, ja, daar hebben wij een tijdje gewoond met z'n drieën. En uh, al die kinderen. Maar ja, steeds werd er dus een pleeggezin of een gezin gezocht voor de kinderen. Dus het werd steeds uh, leger, <laughs> steeds minder druk. En... Uh, mijn zusje en ik bleven uiteindelijk achter. Mijn broertje ging uh, naar een... Uh... Een pleeggezin betekent een Iraans uh, gezin? Ja, ja, eigenlijk werd vanuit Irak... Was, wa, was dus al waren de gezinnen geregeld. En dat waren dan vaak uh, familieleden... Of uh, sympathisanten van uh, Mujahedin Kalk leden Iraanse mensen. Ja. Mijn broertje is uiteindelijk ook in een uh, Iraans gezin uh, opgegroeid... Maar er was iets met die vrouw? Ja, hij kwam bij een mevrouw in een asielzoekerscentrum. Uh, die psychisch uh, wat moeilijkheden had. En hij is na een paar maanden daar uh, weer weggehaald. En is in, uiteindelijk in een heel fijn gezin terechtgekomen. Maar een Iraans gezin ook. Ja. Ja. Maar, maar goed, van, van die groep, hoeveel kinderen kwamen er uiteindelijk in Nederland terecht? Weet ik niet. Ik zou het niet weten. Ik denk Enkele... honderden, denk ik. Oh, honderden zelfs. Ja. Die werden uiteindelijk geplaatst bij Iraanse gezinnen. Ja. Uh, maar bij jullie was de koek op? Bij twee van de drie dan? Ja, wij bleven over. Ja. En uiteindelijk zijn we dus bij een Nederlands echtpaar uh, terechtgekomen. Uh, waarvan uh, de dochter ook gelinkt was aan die organisatie. Um, en wij werden daar opgevangen als uh, crisis uh, ja. <laughs> dus we zouden daar hooguit een paar maanden blijven. Maar uiteindelijk zijn we daar drie jaar gebleven. En we kregen vrij snel een voogd toegewezen. Oké. Okay. Maar, maar hoe, hoe, hoe, hoe zat dat qua asiel? Uh, want dit klink, klinkt bijna onderhands. Uh, de de moeder die in kalk had, jullie ja, na, ja. <laughs> uh, naar buitenland verplaatst. Uh, blijkbaar omdat ze het veilig gevonden. Hadden hun eigen safe houses en hun eigen contacten en mm -hmm. zo ging het allemaal. Maar waar, waar was de staat de Nederlander op dat moment? Nou, ik heb wat ik er van Nederland, van de staat de Nederlanden... ik maakte voor het eerst kennis mee toen we dus in dat pleeggezin zaten bij dat echtpaar. En uh, ja, ik, ik denk na een paar weken dat, dat mijn voogd uh, voor het eerst kwam en uh, ja, en dat we toen ook uh, gesprekken kregen bij uh, de politie... en interviews met het uh, ministerie van Justitie... die toch wilde weten van, nou, waar komen die kinderen allemaal vandaan? Kon je dat stellen? Of, of ja, ik herinner dat, dat nog wel. Nou, nee, natuurlijk, nee, nee. Je bent doodsbang, je weet niet wie, wie je kunt vertrouwen. Je weet niet... Uh... Ja, want we, toen wij weggingen uit Irak, werd ons ook verteld... je mag niet alles zeggen... Uh... Ik vertel vooral zo weinig mogelijk eigenlijk. <laughs> dus ik was heel terughoudend. Omdat ik bang was dat ik mijn ouders anders in gevaar zou brengen. Of mezelf. Ja, wist ik veel waar ik nou weer, dan weer terecht zou komen. En, uh, dus ik was heel uh, afstandelijk. En uh, ook naar mijn voogd toe. Ik wist ook niet wie zij was en wat ze deed. en Wat, wat... wat moest ik nou met haar? Ja, ja maar je, toen je kwam sprak je alleen maar fascine in elkaar. Ja, ja, ik sprak alleen maar, we spraken alleen maar Farsi En we kwamen in een Nederlands gezin en uh, alles was vreemd. Ja. Wat vond je het gekst? Of kan je dingen? überhaupt nog een ding herinneren? Of denkt, wat is dit nou? Het eten. <lacht> <lacht> het eten vond ik vreselijk. En um, ja, alles is anders. Alles. De straten zijn anders. De geur. De mensen. De taal. De apparaten die in huis staan. Um, Totaal een, een, een shock. En aan de ene kant voelde het heel fijn en veilig en rustig... omdat er geen oorlog was, omdat je buiten kon lopen. Je omdat... zag überhaupt geen militairen? Nee, precies. Geen wapens in de buurt. Uh... Maar aan de andere kant mis je natuurlijk... Ja, je, ben, je bent helemaal ontworteld. Je bent helemaal losgerukt, Letterlijk en figuurlijk. Wat doet dat met een kind van tien? Ja... Nou ja, ik was toen vooral bezig om te overleven. En ik stortte me helemaal in het leren van de Nederlandse taal. Onder andere door naar het jeugdjournaal te kijken. Waar uh, meneer Dumosje uh, presenteerde, geloof ik. Oh. <laughs> oh god, je bent met mij opgegroeid. Ja. Dat heb ik weer. Nee, maar ik, dat was mijn uh, wilt u niet strategie. zeggen dat, dat ik jou de Nederlandse taal heb geleerd? Nee hoor, nee. Dat, maar <laughs> ja, je hebt misschien een beetje geholpen. Ehm... Um, ik vind het hartstikke leuk, hoor, trouwens. Ja. Ja, ik stortte me daar heel erg in. Leren, leren. En uh, ik werd daar ook in gestimuleerd. En dat was fijn. Dat is ook een verschil naar hoe het nu gaat. <laughs> um, wij mochten er zijn. En we kregen een knuffel. En we gingen naar school vrij snel. En we, kregen dan, we gingen wel echt in de, in de, in de klas met, met de Nederlandse kinderen. Maar... Ik kreeg ook een uurtje of twee uurtjes apart uh, taalles, zodat ik uh, nou ja, een beetje bij kon komen. Apnootmies? Nee, dat heb je niet meer meegemaakt, dus eigenlijk. Nou, wel vies. En, uh, ja, ik kreeg wel een apart uh, Ik heb die boekjes nog wel. Ik kreeg wel een apart programmaatje. Ja. En, uh, maar het, gevoel, het ja. gevoel was: wij mogen er zijn, ik mag ja. er zijn. Ja. Jij hebt je altijd welkom gevoeld. Ja. Ja, want dat wantrouwen, hè, wat je dan aan het begin voelt... van wie kan ik nou vertrouwen en wat is dit... En, uh, dat, dat, dat in mijn herinnering um, zakte dat vrij snel weg. En natuurlijk, kijk, als je zo losgerukt wordt van je ouders... blijft er altijd een... Uh, um, blijft binding altijd iets moeilijks. Maar... Um, ik, ik kwam vrij snel tot rust en, en wist van, nou, ik, ik kan naar school... en ik uh, mag de taal leren en uh, ik wil later uh, dokter worden. en uh, ik, Ja, ik was weer kind. Ik mocht kind zijn. Ja. ja. Ondanks alles. Ondanks alles, ondanks je verhaal, ondanks het feit dat je niet uh, uh, vond... dat je eerlijk kon zijn over wat je meegemaakt had onderweg. Ja. Heb je het ooit het verhaal helemaal verteld? Ja, nu, maar... Ja. Ja, ik denk dat het toch langzaam, in, in. ik herinner me niet alles meer... maar ik denk dat het toch stukje bij beetje, door de jaren heen... Uh, dat ik toen wel dingen heb verteld. Maar sommige dingen vergeet je ook te vertellen. Dat is heel gek, maar... Hoe is het met je ouders? Ja, mijn moeder, uh, die leeft niet meer. Die is in uh, 2005 overleden. In? Waar? In Irak, in dat kamp. Want dat kamp bestaat nog steeds? Ja. Ja. Mijn, ik, ik heb ze dus nooit meer gezien. En aan het begin uh, schreven zij ons wel brieven en konden wij ook terugschrijven. Uh, ze belden af en toe. Uh, maar andersom was het contact heel moeilijk. Dus het was eigenlijk richtingsverkeer Wij kregen geen telefoonnummers waar we naartoe konden bellen of zo. Maar we hadden wel contact met onze ouders. En uh, dan was het weer een paar jaar heel stil en dan was het weer wat frequenter. Soms een paar jaar niks. ja. Nu heb ik al uh, bijna drie jaar niets van mijn vader gehoord. En dat is wel erg lang, hoor. Want die leeft nog wel? Die, ja, als het goed is wel, ja. ja. Maar, je, nog steeds, maar je, je, je stapt dus ook niet op het vliegtuig om naar Irak te gaan en hem op te zoeken? Nee, nee, nee. nee. Waarom niet? Nu bedoel je. Ja? Nee, dat, nee, dat durf ik niet. Waarom niet? Dat durf ik niet. Omdat het er ontzettend... Ik geloof, Irak is een ontzettend onveilig land. En... Um, de Mujahedin, uh, ja. Ik, ik begrijp de keuze van mijn ouders, maar ik kies er zelf niet voor. Oké, okay, als jij het niet zegt, zeg ik het. Mujahedin Kalk is een, is een behoorlijk radicale organisatie. Het, het, het, het staat op de rand van terrorisme. Even afhankelijk mm. van wat voor stand. Amerika ja. bijvoorbeeld ja, ja. heeft het op de lijst van terroristische organisaties gezet. De Europese ja. Unie ja. na heel veel dikken en wegen uiteindelijk niet. Althans mm -hmm. ervan afgehaald. Mm -hmm. Maar het zit wel op de rand. Ja. Het is op de rand. Het ja. is echt wat je beschreef. En Ik vertrouw het niet, eerlijk gezegd. Nee. En wat, wat vertrouw je niet? Nou ja, als ik dan daar naartoe zou komen, of zou gaan, dan weet ik niet of ik mijn vader kan bezoeken en weer weg zou kunnen. Oké. Okay. En um, natuurlijk zegt iedereen dat dat kan, maar ik, ja, ik, ik. En het is ook een keuze van mijn ouders geweest. Um, nee, maar dat snap ik. Dat, je, je, dat begrijp ik. Ja, maar... Je bent bang dat, dat zij misschien zeggen: Oh, wacht eens even, jij, jij, jij, jij gaat nu met ons meestrijden. Je, ja, ik verwacht het niet, maar ergens zit die angst wel, ja. Ben je bang dat jouw vader uh, ook zo gehersenspoeld is... door die organisatie, dat dat op zich al heel onprettig is? Um, ja, maar je bedoelt dat ik dat dat een, een andere het... man tref dan ja. ik ken. Ja. Uit mijn herinnering. Um. Ja, maar ik, ik wil dat ook niet. Dat, dat, dat, maar dat, dat hoeft ook niet. Um. Maar ik vind dat nou, ik vind het. Ik, ik... ik wil hem wel weer zien, dat is ja. het niet. Het is toch geen, maar ba ik geen wil... band sterker dan die tussen ouders en kinderen? Ja, nee, dat is ook zo. En dat, die, die band is ook nog steeds sterk. Maar ik heb nu zelf twee kleine kinderen. En ik moet er niet aan denken dat hij mij iets zou overkomen wat mij van hen zou scheiden. Weet jouw vader dat hij opa is? Nee. Nee. Juist die fase dat, dat mensen kinderen krijgen, ik denk dat jouw ervaring ook is, die voor mijn ervaring, is het moment dat je heel erg gaat verdiepen in je eigen historie... Ja. in je eigen familie, in mm -hmm. je eigen familiebanden. Omdat je weer een volgende generatie op ja, de aarde gezet dat is hebt. Bij mij ook zo geweest, ja, absoluut. Nog dat... steeds. Ja, was, maar was dat niet een periode van grote weemoed dan? En ook, ook, ook, ook, dat, heb je het had moeilijk, moeilijk mee gehad? Ja, zeker. Ik heb eigenlijk daarvoor heb ik me daar heel erg in verdiept. Voordat ik uh, een relatie had en uh, aan kinderen dacht. Ik dacht eigenlijk, ik wil geen kinderen. Waarom niet? <laughs> nou ja, of vanwege die angst. hè Stel je toch voor dat ik ooit in zo'n situatie kom als mijn ouders. Um... Maar dus de, de, de, toen ben ik erin gedoken. Toen heb ik mijn, nou ja, geprobeerd uit te zoeken wat er nou is gebeurd toen die jaren. En waarom zij uh, hiervoor hebben gekozen. Veel over de Mujedin gelezen. Um, en daarna, toen ik dat dus een beetje kon plaatsen... zag ik ook in dat, uh, nou ja, dat ik ook heel veel liefde van hen in mij draag. En dat ik dat ook over kan dragen op mijn eigen kinderen. ja. Ja. ja maar natuurlijk als je in verwachting bent en uh, nou ja dan wil je gewoon dat met je ouders delen ja ook al heb ik ontzettend lieve pleegouders. die ontzettend lief open en oma zijn voor mijn kinderen maar, ja. Ja. ja goed we gaan even wat muziek draaien en ja. dan stel ik voor dat we daarna nog even gaan hebben over wat er allemaal in Nederland gebeurt en ja. uh, en jouw eigen toekomst um, je hebt muziek meegenomen van Goldplay ja speciale reden ja, ik vind ik, ik, dit nummer. De, de, het nummer heet Warning Sign. En uh, dat zit de laatste weken echt continu in mijn hoofd. Ik vind het een prachtig liedje, sowieso. Maar ik ben over na gaan denken: waarom zit het nou de hele tijd in mijn hoofd? En volgens mij past het heel erg bij de situatie nu. Met Mauro, met de hele, de hele sfeer in Nederland. Um, het, gaat over, het is een liefdesliedje. Maar het gaat eigenlijk ja, het gaat over meer dan liefde. Het gaat over gemiste kans. Het gaat over... Ik dacht misschien... Is dit wel een liedje wat we zouden kunnen draaien over een paar jaar? Stel dat... Nou ja, dat, dat een Mauro en nog meer kinderen... Dat we daar afscheid van moeten nemen. Hoe erg dat is. En, en dat gevoel... En, en dat alles eigenlijk weer terugkomt in liefde. En dat het daar alles om draait. Dat, komt heel erg, dat zit heel erg in dat liedje. We gaan luisteren. Ja. ga je Minia is mijn gastjournaliste. En uh, ooit zelf als uh, alleenstaande minderjarige asielzoeker uh, naar ons land gekomen. We gaan luisteren. The state I'm in I've got to tell you In my loudest tones That I started looking For a warning sign When the truth is Ja, prachtig. Zo, so, Maier. Uh, is mijn gast. Um, ik zei dit tegen jou. Ik, ik, ik heb bij Goldplay zoiets van. Voor mij is het al een beetje klaar, maar als ik dit hoor, dan uh, herzie ik mijn mening ter plekke. <laughs> prachtig. Mooi. Ja, ik vind het erg mooi. Um, we hebben het over. Uh, de aanleiding van het geheel Dat is natuurlijk alles wat er rond, rond uh, Mauro gebeurt. En ik vroeg je straks, uh, heb, zie je nou vaak Mauro, als het over Mauro gaat, zie je dan je eigen situatie? Um, wat, wat is er nou veranderd eigenlijk in dat in, in hele denken over, over met name minderjarige asielzoekers? Nou, voor, uh, uh, alles is gericht op uh, terugkeer en er is een, er is een enorme wantrouwen... Um, ook naar de kinderen toe die dus hier dus zonder hun ouders komen moederziel alleen niks liever willen dan veiligheid, geborgenheid spelen, leren um, meedoen dat ze worden gewantrouwd um, dat, dat, maar dat, is, dat, dat ze is hier de... geluk komen zoeken alsof ja. ze daar zelfbewust voor hebben gekozen maar goed, er is natuurlijk wel, wel, wel iets gebeurd een aantal jaren geleden in ieder geval. Toen, toen steeg het aantal uh, minderjarige asielzoekers ja. oh, ja. opeens ja. als een kanon. En dan hebben we het ja. over de periode 2001, zeg maar, net vlak voordat jij kwam. Ja. Uh, vlak, sorry, nadat jij na kwam. Nadat kwam. Um, en dat was geen toeval. Blijkbaar wa waren uit een aantal landen mensen smokkelaars mm -hmm. actief. Mm -hmm. die heel bewust kinderen naar Nederland stuurden, omdat Nederland zo uh, makkelijk was. Ja, dat was een probleem. En ik snap ook wel dat dat uh, opgelost moet worden. Um, kijk, en, en het is allemaal strenger geworden. En dat snap ik. En um, in de toekomst moet het ook allemaal, allemaal sneller duidelijk zijn voor de kinderen. Of ze wel kunnen blijven of terug moeten. Begrijp ik ook. Maar feit is nu eenmaal dat hier dus kinderen leven. Met en zonder, of zonder ouders, maar ook met ouders. Die hier uh, dus tien jaar wonen. Um, volledig uh, ingeburgerd zijn, meedoen in alles um, en die geen status hebben. En daar moet een oplossing voor gezocht worden. Het is heel simpel. Het is verhard. Er is, er is, er is misbruik gemaakt van, van het systeem, Afhankelijke. Ja, daar zijn de Daarvan, kinderen de dupe van. En, en daar straft Nederland ze nu weer mee. Ja, en Nederland wordt, wordt, is al een aantal keren behoorlijk hard op de vingers getikt. Door de Raad ja. van Europa bijvoorbeeld. Uh, door uh, UNICEF, uh, mensenrechtenorganisaties. Ja. Gewoon gezegd, Nederland is als het gaat om die minderjarigen uh, te hard. Dat, zo moet je dat niet willen. En, en toch gaat het gewoon door. Hm. Um, heb je enig idee waarom eigenlijk? Strijdig met het verdrag voor de rechten van het kind. Ja. Nederland heeft ondertekend. Ja. Nou ja, het zit dus in die wantrouwen, blijkbaar. Oh, sorry. En, en met name dan omdat Nederland ook eh, minderjarige asielzoekers op straat gooit op een gegeven moment. Als ja. het te lang duurt. Ja, ja waarom is dat zo? Uh, ik begrijp het gewoon niet. Ik weet het niet. Nee, dat Nederland ermee doorgaat. Hè, want we zijn toch redelijk gevoelig voor, voor internationale kritiek. Over ja, afkomen. en voor mensenrechten. En dat vinden we allemaal heel belangrijk, terecht. Maar, um, en, en als het om kinderen gaat hier, ja. Weet je, er is ook echt een tegenstrijdigheid. Er wordt verschil gemaakt ook heel erg tussen vluchtelingenkinderen... en kinderen die dus hier geboren zijn, Nederlandse kinderen. Ik bedoel, als een bureau jeugdzorg een kind... langer dan een jaar in een pleeggezin heeft... en dat kind ontwikkelt zich heel goed... is er niemand die het in zijn hoofd haalt om hem daar weg te halen. Maar een kind... Nou... Huh? Laat het daar niet over hebben. Volgens mij gaat er ook nog wel eens wat mis. Nou ja, er gaat natuurlijk ook wat mis. Maar, maar in Grootlijn heb je gelijk. In grootlijn ja, het in, in het geval van Mao... Die, die waar, waarin dus de allerlei onderzoeken zijn... ook pedagogische onderzoeken... waarin staat dat hij uh, zich hartstikke goed ontwikkelt. En, uh, maar die binding is, heel is ook belangrijk. Ja. Jullie zijn al ontworteld. Ja, ja, die binding is heel belangrijk. Dat is ook um, wat er ook staat in het verdrag... waar UNICEF uh, het over heeft... Als kinderen langer dan vijf jaar in een gezin ergens wonen... in een land, de taal spreken en het gaat, ze ontwikkelen zich goed... dan is het vreselijk schade, schadelijk sorry, om ze daar weg te halen. Ik vind het heel logisch dat een land uh, uh, beperkingen stelt aan de mensen die binnenkomen. Dat je, dat je, dat je een rem zet op ja. immigratie ook al is... maar omdat je onmogelijk uh, alle economische vluchtelingen van de wereld ja. moet willen opvangen. Dat ja. gaat gewoon niet werken. Alleen als het om minderjarigen gaat, en met name deze groep, het is een kleine groep, het gaat over 700 per jaar ja. die binnenkomen. Ja. Dat moet je toch op een goede manier af kunnen handelen. Ja, dat lijkt mij ook. En je moet dat, de oplossing ook niet. Um, je moet het kind niet verantwoordelijk stellen voor die oplossing. Het is een ingewikkeld probleem, het is internationaal, een internationaal probleem. Er zijn mensen, smokkelaars. En, en wat, wat er nu dus gebeurt. Is dat, hè, dat zegt onze minister. Uh, die zei letterlijk in dat debat vorige week. Ik wil niet uh, mensensmokkelaars. Uh, nou, ik weet niet meer precies wat hij letterlijk zei. Maar hij zei. Hij, hij is zo bang voor die aanzuigende werking. Ja. En, um, ik wil het mensen-smokkelaars niet, niet te makkelijk makkelij maken, maken. zoals zelfs uw ongezijds Ja. Ja. ja. Um, wat op zich terecht is. Dat, dat is terecht. de taak van maar, de minister die erover ja. gaat. Ja, maar de, doe dat dan gewoon bij de eerstvolgende lading kinderen die hier komt. Om het maar heel oneerbiedig te zeggen. Kijk dan goed wat er, wat er is gebeurd. en of ze hier wel of niet kunnen blijven. Maar dan bedoel je. Maar en, straf Mauro daar niet mee. en, en al die andere kinderen. Ja. Maar, maar dan bedoel je met die kinderen. Waar die dan tussen zeven uitvallen, zeg maar. dan ook meteen terug en zorgen dat ze niet hier eerst een heel bestaan op gaan bouwen. Nou, ik vind wel dat je goed moet kijken waar ze dan naar terug gaan. Natuurlijk. Of er opvang is. En of die adequaat is. Um. Oh. Maar er gebeuren rare dingen. Zoals die, die, die, die, die vrouw uit uh, Meisje. Uit uh, uh, Bosnië. Uh, Tajda Pasic, Hoop gedoe over. Moest per se het land uit. Heeft uiteindelijk in de ambassade van Sarajevo de VWO Mind VWO-diploma gehaald. Ja. Yeah. En sinds augustus studeert ze weer aan de Universiteit van Leiden. Ja, dat ze dat ik... nog wil, hè? Nou, ja. dat, dat vind, daarvoor zou ik al dankjewel willen zeggen. Ja. Maar ik, de manier waarop je zo omgaat met iemand vind ik echt ongelooflijk, eerlijk gezegd. Nou ja, dat is het ook. Het is... Uh... Ik word er nu weer stil van. Ik vind het gewoon... Ja, ik kan het ook gewoon niet uitleggen. Aan iemand. Nou, zo... Het is echt te gek voor woorden. Misschien moet je het ook en maken. wat er dus gebeurt. Je lost er ook helemaal niks mee op. Want uh, waarschijnlijk wordt volgend jaar dit kabinet wil een, een minderjarige asielzoekers. Ik wil je bedanken. Want we zijn bijna klaar. Okay. Sorry, je valt helemaal stil. Dat is ook ja. niet de bedoeling. maar, <lacht> <lacht> jij je, Minia. Dankjewel dat je mijn gast was. Um, heel veel goeds en, en veel succes met je journalistieke carrière. Dankjewel. Dankjewel.